1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De foto's van de mishandeling van de Almeerse grensrechter... Richard Nieuwenhuizen moeten beter worden onderzocht. Dat vindt de advocaat van een van de verdachten. Hij denkt dat bijvoorbeeld een 3D-weergave... meer helderheid kan geven over de vraag wie wat heeft gedaan. Voor de mishandeling zitten zeven mensen in voorarrest. Het zijn spelers van de Amsterdamse club Nieuwsloten... van 15, 16 en 17 jaar en een van hun ouders... Vandaag is de eerste voorbereidende zitting in de zaak voor de rechtbank in Lelystad. Later dit jaar is de inhoudelijke behandeling. Richard Nieuwenhuizen werd op 2 december na afloop van een wedstrijd mishandeld. Daarbij liep hij ernstig hersenletsel op. Hij overleed een dag later. De Consumentenbond wil dat er meer duidelijkheid komt over de kosten van het opnemen van geld bij een pinautomaat buiten de eurozone. Volgens de bond is een pinautomaat in een niet-euroland nu vaak een gokautomaat. Er is geen informatie over de wisselkoersen, de opnamekosten die de buitenlandse bank berekent en de kosten per opname van de eigen bank. 500 euro opnemen met een bankpas of met een creditcard in Zuidoost-Azië... levert soms een verschil op van 30 euro aan kosten. De bond vindt dat de kosten door de pinautomaat moeten worden vermeld. Syrische activisten zeggen dat zeker 20 dode mannen zijn gevonden... in een kanaal in de stad Aleppo. De mannen zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen van president Assad. In januari werden 65 lichamen in het kanaal gevonden. De Iraanse president Ahmadinejad ligt in eigen land onder vuur... omdat hij de moeder van de overleden president Chavez een troostende omhelzing heeft gegeven. Volgens conservatieven in Iran is het gedrag van de president on-islamitisch. Ze vinden het fysieke contact een belediging... voor de religieuze waardigheid van het land. Het aanraken van een vrouw die geen familie is... is onder geen enkele omstandigheid toegestaan, zeggen ze. Het weer vannacht vriest het 2 tot 4 graden en lokaal valt wat lichte sneeuw. Overdag bewolkt en iets onder nul, maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Uh, welkom terug bij Echte Jan en de Range of van Boond. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Eems, kijk, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de charmante stelling die als volgt gaat. Hé, hey, u, blijft met je poten van onze porno af. Maar nu eerst, met alle commotie rond de EU zou je bijna vergeten dat er ook nog een crisis aan de gang is. Volgens onze hoofdgast, trouwens niet de schuld van de gerijde bankiers, maar van een falende overheid en een falende democratie. Jawel, nog even een leuke uitsmijter met onze opgewekte gast, Alexander Sassen van Elslo. Alexander, welkom terug. Ja, we gaan sowieso naar de klote, heb je dit al verteld. Links om, rechts om, rechtdoor, maak geen flikker uit, we gaan naar de klote. Daar ja, we wel een flikker uit, want het gaat om de eindafrekening. Gaat die hoog zijn of nog hoger zijn? Ja, maar... Dat is een beetje de timing kwestie. En de bankiers zijn wel schuldig, maar het zijn medeplichtigen. Dat is wat anders. Aha, dus ze uh, dus hebben er wel enigszins mee te maken. Nou, ja, het zijn actoren in, in, dit, in dit spel, ja. Maar als je kijkt, ze worden geleid door spelregels. En die spelregels worden juist gemaakt door politici. Hey, Kijk, ze, ja politici, overheid heeft de schuld. Klopt ja. dat en waarom? Nou, je kan je een simpel voorbeeld maar geven. Maar de overheid zegt namelijk, licht aan de banken, punt. Ja, nou, we vinden dat die banken bijvoorbeeld veel te veel schuld hebben gekocht van, uh, van, van de Griekse overheid en de Spaanse overheid, noem maar op. Nou, heel simpel. We hebben regels hier in Nederland en die gelden voor heel Europa en ook in, de, in deels in de wereld. Als jij staatsschulden koopt van Griekenland, hoef je daar als bank nul kapitaal voor aan te houden. Ze zeggen wezen, Griekenland gaat nooit failliet, dus je hoeft geen reservepotje aan te nee, houden. Maar die zijn... lenen ze uit aan Shell, hartstikke sterk bedrijf dan moet ze 50% aanmerken als dat risicovol is. En, dan, en daaroverheen moeten ze dan zeg maar 6, 7, 8... en hopelijk later 9 of hoger procent voor aanhouden. En dan steeds pinus is, maar oké. Okay. Het punt is dus, lenen aan Shell is duur voor een bank. Want dat kost ze kapitaal. Maar onbeperkt lenen aan Griekenland, dat is goedkoop. Ja. Nou, wat doen die banken? Die gaan als een gek lenen aan Griekenland. Wat gebeurt er in de rente dan? In Griekenland die gaat het omlaag. Wat doen mensen als de rente lager is? Gaan ze gek lenen. En dan krijg je misinvestment. Je krijgt misallocatie. En zo begint het hele riedeltje. Eigenlijk zeg je, Griekenland kan niet failliet gaan... dus je hoeft helemaal geen reserves te houden als bank. Dat zeggen zij. Dus ze hebben dat Bij de gedrag denkt De bank zelf ook van, nou ja, moet je horen... als we kapot gaan, worden we toch gered door die overheid. Dat dus kan ook, ja, ja. ook niet. Dus er wordt een heel staketsel van... Ja. zekerheden in stand gehouden eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer, wat jou betreft. Nou, dit, dit, dit is een piramidespel. Ja, heel simpel. Het is een piramidespel. Wat zo in de gaten wordt gehouden. Ook jouw pensioenmanager bijvoorbeeld, heel simpel. Die mag maar maximaal 7% cash. Nou, Stel, deze man gewoon visionair is en ziet, jongens, de hele markt gaat helemaal naar de Soda-U. En jouw premies komen weer binnen aan het eind van de maand. Hij moet dat investeren hij kan maar maximaal 7% cash zitten. En dan moet hij maar weer vastgoed aandelen en obligaties kopen. Ook al denkt hij van: jongens, dat gaat omlaag. Zo wordt het geld in die piramide gehouden. En daarom zijn ze nu met die centrale banken zo in de weer. Ze proberen dat geld maar in het systeem te pompen. Maar op een gegeven moment is het resultaat van de geleende dollar. Is, is praktisch nul, waar die vroeger 4,5 was. Is uh, je nu hebt nul. ons uh, voor aanvang even uitgelegd hoe het eigenlijk werkt. Er moet steeds meer. Uh, geld geleend worden om groei ja. te bewerkstelligen. En dat is een, een, een, een systeem wat niet even goed kan blijven gaan betogen. Dat gaat exponentieel. Maar. En op een gegeven moment moet je 30% meer schuld dan heb je een half procent meer groei. Dus op een gegeven moment houdt dat op en dan wordt het negatief. En dan is het feest voorbij. Je krijgt tot stilstand en dan heb je een systeemcrisis. En dan, wat gebeurt er dan met de systeemcrisis? Hoe ziet dat eruit? Nou het, sy het systeem gaat dan in wezen ten onder. Dat zag je heel klein beetje bij, bij Lehman. Het, het, het, was meer, het punt is, er zit zoveel hefbomen, zomaar leverage, zoals ze noemen in het systeem, dat banken op een gegeven moment niet meer weten... waar de risico's echt zitten en hoe groot die zijn. Dus niemand vertrouwt elkaar, dus alles gaat dicht, alles slaat dicht. En dan gaat het hele systeem cash. Dus maar crashen. maar dan, dan is het, dan, dan is het toch, onom, ja. dat is toch ook een onomkeerbaar probleem? Daar gaan we toch ook sowieso heen dan? Nou, kijk, eens. veel van de centrale bankiers die proberen dit dus te voorkomen. Nee, als, dat zien al, als alles gebaseerd is op leningen en daarover leningen, en daarover leningen... Dat is ook een beetje wat dan ja, af is. Ja, daar is er geen geld voor. Daarmee zitten we moet je bezuinigen. Nou, wat, je dus... wat ze proberen te doen is heel simpel. Ze proberen heel langzaam, uh, stiekem, uh, inflatie erin te gooien. Hè, inflatie, dan inflateren als tenminste de slagen ze mee inflateren. Ja, er dus zijn de schulden. Dan worden uh, de schulden die blijven nominaal vaststaan. Ja. Dus dan wordt het wat draaglijker. Alleen, inflatie is gewoon een monster wat je niet kan beheersen. Die illusie. Die, die ze hebben. Dat is waanzin. En veel van de actie wat ze nu doen. Het is net zo'n oude auto. Je geeft gas en er gebeurt een half minuut niks. En opeens gaat hij. als een wie de weg gaat hij rijden. Dus er zit ontzettend een ontzettende inflatiebom ingebouwd. in de economie. En je moet het zo zien. als een glazenwas naar je toekomst. Je ik joh, je leven lang ga ik al je glazen wassen. als je me je auto geeft. jouw oude BMW van je. Nou, ik ga je uitrekenen. Denk je, prima. Nou, einde van de week ga jij. naar de café. om op te scheppen over jouw mooie deal. En dan blijkt dat je buurman het gedaan heeft. je heel je dorp heeft gedaan. Ik denk, wacht eens even. Duizend man. Dat kan die vent nooit doen als je het 24 uur per dag gaat doen. Dat komt tekort. Dus eigenlijk, die, die, die duizend beurten die ik had gekocht met mijn auto... die zijn eigenlijk nog maar 50 waard of 20 beurten. En dat is precies hetzelfde met een briefje van 10 euro. Wat je nu met je 10 euro kan kopen, de belofte... Ja, die wordt later niet waargemaakt. Dat is het hele idee, de basing the currency. Dus de basis, de waarde, de koopkracht van je geld... Wordt gewoon helemaal onderuit gehaald. En ze hebben zoveel beloftes uitgegeven. die mensen nog niet zien. maar die gaan komen. En dat zie je nou aan energieprijzen. dat zie je aan voedselprijzen die geïmporteerd moeten worden. Aan de importzijde gaan mensen. wachten eens even, denken. hé, hey, die, die, die, die, die euro's. het monopoliegeld, weet je. we willen wat meer hebben voor onze goederen. Nou, Unilever moet daar meer voor betalen. De consument is natuurlijk in crisis. die zit in een deflatoire. huis minder waard, auto minder waard. Ja. aandelen in VIV. even omhoog. Nou. Dus op een gegeven moment komen bedrijven Unilever in de knel. Want aan de ene kant, de inkoop wordt duurder, dat is inflatie. Verkoop is het de deflatie en op een gegeven moment gaat die marge naar nul. Nou, dat zullen ze nog even volhouden. Maar op een gegeven moment zijn ze geforceerd... prijsstijgingen die ze aan de, in de inkoopkant krijgen... moeten ze doorprijzen, anders gaan ze zelf failliet. Ja, is aan de Ook al is er dus weinig vraag en consumenten consument op zijn gat. Ze moeten dan wel. En dan krijgen ze wat we in de 70 jaar hadden, stagflatie. Dus je krijgen wat degelijk inflatie zonder dat we groei hebben. En veel mensen begrijpen het niet, want ze denken dat ah, inflatie. Dat is toch als mensen als een gek gaan, weet je wel, dingen gaan kopen en alles gaat omhoog. Ja, dat is bestedingsinflatie. Jij ja, gaat met meer geld dezelfde goederen najagen, dus prijs gaat omhoog, dus inflatie. Maar dit is wat anders. Maar eh, Alex, eh, ik ben zelf ook niet echt eh, het zonnetje in huis. Maar als we, als we, als we <lacht> zitten zitten nou in een bestuurscrisis waar we eigenlijk niet meer uitkomen. Dat EU-plan, dat gaan we het niet meer goedkomen. Dat gaat ontploffen. Wanneer weten we eigenlijk ook niet? Maar dit klinkt toch ook iets als, als wat niet meer goed komt? Dat er ook, dit staat dan toch ook op ontploffen? Want Hoe kan je dit nog terugdraaien? Het is veel te groot geworden. Nou, een, de, de, de, je zegt dat goed. Als je me vraagt, is er een oplossing voor de eurocrisis? Nee, die is er niet. Die, die, he, we hadden de euro nood moeten, moeten invoeren. Ja, maar klaar. achteraf, kijk in koersenreeds. Dus, nee, okay, dus moet je nou zeggen, oké, okay, dan moeten we naar een plan B. En welk plan B kunnen we de schade het meest beperken... en onze toekomstperspectieven uh, uh, maximaliseren? Dat is de whole point. Nou, Daar heb ik wel ideeën over, daar heb ik ook over geschreven. En er zijn trucjes die je kan doen... Om die impact lager te maken. Die banken krijgen klappen, onze pensioenponsen krijgen klappen en onze verzekeraars krijgen klappen. Nou, ja. als je dit weet, kan je nu al gaan beginnen. Oké, okay, als we de euro laten vallen in 2014. Als we dit gaan doen, als we zorgen dat ze gaan diversificeren in buiten euro-aandelen, uh, et cetera. Je kan goud aan gaan leggen, weet je, met staatsgeld. Wij kunnen nu heel goedkoop lenen, omdat niemand aan, aan, aan, aan de PIX wil lenen. Wij mm -hmm. lenen nou tegen bijna negatieve rente. Ja. Dus ik zou zeggen. Leen juist extra. En ik, nogmaals, met dat geld koop je goud of iets wat omhoog gaat als, als de pleuris uitbreekt. En daarmee kan je dan je banken gaan helpen die dan natuurlijk hulp nodig gaan hebben. Want je gaat al die banken worden genationaliseerd dadelijk als dit gaat gebeuren. Uh, dus ik vind, ik vind het wel fijn dat we toch ergens nog een, uh, uh, ge, een soort... Precies. Soort... Ga uit van de crisis. Denk vooruit. Ja, en... en, en Terug uh, naar de staat. Precies. En koop goud. Uh, nou, dat, uh, ik ga Wappers. geen advies geven, maar... Uh, en een geweer. Is het niet verstandig om allemaal ook een geweer te gaan kopen? Ja, dan, word je een beetje, dan ga je een beetje in de prepperhoek zitten. Ja. Maar uh, ja, dat moet je zelf weten. Ik, het kan heel erg worden. Dat, dat is moeilijk te voorspellen. Ik ben geen uh, monster okay, maar, maar, maar over tien jaar uh, kan ik gewoon nog wel eens doen wat ik nu doe. Qua uh, auto, wijn, uh, vrouw, uh, huis. Uh. Ik weet het niet. Ach, oh, Nogmaals, dus, ja. er kunnen zoveel dingen gebeuren. Kijk, het kan. Elk scenario wat jij schetst, dat scenario, het kan gebeuren. Moeten okay. we een boel fout gaan. Maar er, maar er kan, kan ook een enorme groei weer komen. En dan is alles weer koekenij. Uh, dat is ook uh, very unlikely. Nou, dan, dan. Nou, in ieder geval uh, kun je altijd nog het Vreemdelingenregio. Ja, daar ben ik dan ook weer voor afgekeurd. Nou, in ieder geval, uh, oh, Alexander, zo. mag ik je hartelijk bedanken... dat je bij de echte Jan te gast ja, was. Ja. En uh, ik vond het erg leuk. Leuk hoor. En de, nou, we nou, ja, goed, er hebben we toch weer een paar... Uh, de, iets je? van 150.000 man hebben gehoord van, die, van dat eu.nl. Dus dat is ook nou. belangrijk. Dat los van mijn mening natuurlijk. Ja, maar goed, misschien willen ze wat tekenen. Dat uh... moeten we doen. Je hebt hier al een optie. Oh, zo, op? zo. Hartstikke bedankt voor je komst. Uh, en uh, wij gaan verder met een gezellig stukje muziek, denk ik. Met muziek. We gaan dan niet naar muziek, want nee, ik wil geen muziek meer horen. Elke week we gaan wel sporten. willen we muziek hier naar de, de gast. En elke week zeggen we dat we geen muziek gaan doen, is eigenlijk belachelijk. Al die klote muziek te volgen, dan ik me uit. Goed, we gaan verder met iets anders, met sport. Want is het dan nou toch wel gebeurd met notabene Daily Blind als man van de wedstrijd... ...pakt Ajax op acht speelronden van het ja, Die op. Jawel, ja, Jantje Roos dreigt toch zijn zin te krijgen, Ajax campioen. kampioen. We vragen aan het aan Leo Driessen in... Spurkte. Spurkte. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Uh, uh, uh, Hele goede nacht, nacht, nacht, Leo Driessen. Wap, Tjewel. Wap-pa. Wauw, wauw, wauw, wauw. Wow, wow. Dit was de kermis, hè? Ja. Leuk. Dan een beetje de kermis, maar ook een beetje die nieuwe uh, moskee in Deventer. Dat, ja. dat, dat ook. en een beetje het alarm op de eerste maandag van de ja, maand. Om 12 uur. Ja, om twaalf uur. Leo! Wat vinden jullie dan van die moskee in Deventer? Nou, Belachelijk! ik ook wat, zeg. Ik ook, hoor. Ik zweer dat je. Dat is uh, Je moet nee, een volumemeter op. Nee maar, nee, maar jongens, het gaat... De, de, meestal als je dat dan zegt, zeggen ze... Oh, je bent zo'n zo anti islam -gek Een doemdenker. In, in, een, een enge, enge... Rabiaten. Nee, ik wil gewoon niet dat dat soort geluiden door, door, door een straat of een, of, een, of een buurt geschreeuwd worden. Ik ja, me er door wat te zeggen. Vorig jaar of twee jaar geleden alweer, dat weet ik niet. Er was toch ook een, een pastoor in, in Brabant die mocht zijn kerkklokken niet luiden? Nee, oké. was okay. veel heavy. vroeg. Nee, ja. maar een kerkklok uh, is ook... Nee, en maar dat mocht ook niet. Nee, maar begrijp ik. Maar een kerkklok is, dat, dat doen we hier geloof ik al een aantal eeuwen. Oh, daar ben je en, je gewend, zou je zeggen. Nou ja, en het is een kerkklok en niet oh, ja. in een onverstaanbare taal. En dat vind ik nogal irritant. Nou jongen, ik ben van mijn geboorte af Rooms-Katholiek. En ik heb 13 jaar de kerk bezocht. Ik heb nooit iets begrepen wat ze in die kerk zeiden hoor. Nee, ik ook niet. Ik begrijp me van geen enkele religie iets. Maar als ik dus ergens in de straat woon en ik hoor... Vijf keer per dag, dan denk ik wel van nou even lekker je bekje. Ik weet niet eens wat je zegt. Nou ja, goed. Whatever, we zijn nog even hier met die gelden. Maar is het nou alleen maar om reden dat het lawaai is? Of dat het dat lawaai is? Uh, uh, omdat het lawaai is en onverstaanbaar. Ik vind het raar je dat je in ook een gewoon onverstaanbare je taal iets heel hard schreeuwt. Ik gerust zeggen dat het behoorlijk inbreuk maakt op, op, op je, op je dag, op dag. Dat wat voor religie dan ook je lastig valt met je ...en die je niet hebt gevraagd, of wel? Nee, maar dan gaan, dan gaan politiek correcte mensen zeggen... ...oh, maar de kerkklokken vind je zeker geen probleem. Nou, kerkklokken, dat is helemaal geen donder. Maar dat vind, dat vind ik ook een probleem, als ik, als ik naast een kerk ligt te, te slapen. En ja, dan, moet je niet geen... naast een kerk gaan wonen? Ja, dat, maar ik dat kan toch dat ik dat, mijn kamertje, als ik eruit ga word zitten... ik nergens voor een klein beetje geld een kamertje vinden... ...behalve ja, naast de kerk. Ja, gelijk ook. Hè? Nou, zullen we het even over voetbal hebben, Leo? Maar zo'n zo, zo sirene, zo'n sirene is ook, uh, als, je, als je daar op de straat ligt en je bent net aangereden en je hebt koppijn, dan komt er zo'n ambulance met sirene aan. Nee, maar Leo, Leo ik weet dat je, dat je uh, van, de, van de generatie politiek correcte uh, types bent, maar, maar je, je begrijpt wel dat het niet ja, leuk is. ik heb zo met mij in te delen als ik uh, zinnige opmerkingen maak. Oh, oh, oh, sorry, sorry, oh, sorry PvdA. Hier komt een wedervraag. Leo Dries, wat vind jij er dan van? Nou, Leo vindt het heel normaal. Jij vindt het prima, die muenten en die nert. Mijn woord voor Jan Roos heeft zojuist antwoord gegeven. Nee, ik vraag het jou, Jan Roos, de ster natuurlijk van deze show, dat is waar. Dat dacht ik wel, ja. Voor de rest ben ik er heel nieuwsgierig naar wat jij vindt. Nou ja, ik woon in Amsterdam, besloten meer. En bij mij om de hoek heb je ook een moskee. Ja, en? Ja, alles went jongens. Nee, een moskee, maar doet hij ook oproepen tot gebed? Ja, vast wel. Ja, dus, ik maar denk, je hoorde... Ik hoorde het. Ja, dus niet. Met ons ja, nee. Nee, ik vond het een weinig bevredigend antwoord. Ja. Laat ja, maar ja, maakt voetbal uit ja, We gaan ja. lekker even voetbal. Nee, goed, nee al... ik, kan, ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar uh, in Deventer woont... ...en ook de manier waarop uh, de enquête is gehouden onder die mensen... ...dat was een enquête die moest je invullen als je tegen was... ...en dan was een uh, wie-zwijgt-stem-toe-enquête was dat. Ja, ja. Ja, dat vond ik ook niet zo heel ja, erg. Ja, precies. Kunnen we het godverdomme ja. even over voetbal hebben? Uh, Jan is namelijk nogal opgetogen dat uh, de Ajax zit vandaag. Ik was bij Utrecht RKC vandaag. Oh ja, joh. En, en daar hebben ze nee, over lawaai gesproken. Dus elke keer als er een hoekschop uh, genomen wordt uh, aan Utrechtzijde... Ja. Dan hebben ze op de een of andere manier is er een uh, geluidsmachine die dan het geluid van... Uh, van uh, uh, ja, een soort van mitrailleur.herrie uh, uh, uh, uh, galopend door het stadion. Oh ja, en vorige week wilde je namelijk. Wat wil zeggen, voor dit Een wekelijkse ja. rubriek of zo. Ja, dit? Ja, het geluid wil van Leo. We willen nu nog muziek verpijs. afschaffen. Maar Leo wil muziek afschaffen in de stadions, ja. want daar worden mensen ja. agressief van. Ja, ja, ja, maar ik ja, vind nee, het wel nee, goed, nee, nee, goed nee, dat alle opgeroepen wordt in de straat in Deventer. Met het geluid van de mitrailleur. Ja, Ik wil helemaal niet dat muziek wordt afgeschaft in de stadion. Muziek kan zelfs uh, heel positief werk in het stadion. Ja, ja, ja, Jan Heefskerk, volgens mij zit Jan Klem. <laughs> heel, een heel klein stukje van Jan is Klem. Maar het, hé, uh... hey, nee, maar luister. Je hebt weer een opmerkelijk geluid bij de hoekvlag van Utrecht. Ja, nou, vertel. Ja, nee, dat is Een machinegeweer. Ja, ja, ja, ja. Bij Ajax, was ik vandaag, heb je een soort ja. hart, hartklop als die jongens binnenkomen. Dat is ook belachelijk is dat hoor. Ja. Dan, het, dan ja. er komen dus elf van die, elf van die slotneuzen binnenwandelen En dan hoor je de hartklop ja. alsof de verdomme de president van de Verenigde Staten binnenkomt stappen. Ook ja, ja. overdrijven. Nee, dat bedoel ik. Een, een, nee. uh, de, Verdwazing! Het is, uh, ja, het is onnodig, onnodig opfokken, dat heb ik vorige ja. week ook al gezegd. Ja, ja, ja, ja <lacht> Leo! jij ja, ja. Hey, Ajax wordt kampioen en vriend, want er staat bovenaan en uh, dan gaan we nooit niet weggaan. Nou, ik wil even wat de arbitrage betreft uh, nog wat, wat opmerkingen maken vandaag. Waarom in godsnaam? Nou, ik vertelde, wegge... uh, want uh, Feyenoord uh, die mag wel, die ging wel zwijnen, zeg. want dat was een penalty, geloof ik, hè? Ja, nee, ja, ook Nou ja, het mooiste, opmerking, het mooiste opmerking van de heer Fink. scheidsrechter, zegt, uh, die tempo ook niet meer kan bijbenen, is volgens mij veel te zwaar. Moet je maar de volgende keer. Want uh, als je nou uh, vindt Vet dat je nog zo, een top, een top bent, zoals uh, Fink uh, placht uh, of vindt dat hij is... Uh, dan moet hij wel even aan zijn conditie gaan werken. Ja, de man is veel te zwaar en hij hobbelt maar een beetje afgezet aan. En hij ziet en dan wel heel weinig. He? Wordt hij in de afloop bij de camera gehaald? Ja. En dan wordt hem gevraagd: van, uh, Ja, wat vind <toss> je ervan? Oh, ja. uit drie camera-standpunten niet, maar uit deze ene wel. Ja, ja, ja. Ja, Vink, ja, ja, ja. Ja, die ziet heel weinig. Het lijkt wel een. Een, nee, een, nee, een blinde Vink! GELACH THE BOL! Woe! We Vink. Nee, uh, je moet ook weer niet agressief worden, want dan zou je zeggen: slaapvink, maar dat helpt ook niet. No! Ja. Ja. Ja. Allaaaai! Leo! Leo! Nee, maar ik wil even een compliment geven aan. Uh, ik was gisteren bij, uh, bij Heerenveen PSV. Ja. En wil ik toch even een compliment geven aan Wiedemeyer. Al uh, verzuimde die wel uh, Toijfone een rode kaart geven, want die trapte duidelijk na. Uh, maar ga dus je de de de uh, uh, maar? niet gewoon automatisch een rode kruid geven? Meteen, met het begin al. Ja, ja gewoon... Uh, je, wel uh, uh, je weet het ja, maar uh, toch dan, ons. Nou, weet je, weet je wat ik wel heel verbazingwekkend vind over PSV? Dan, dan zagen ze zich... Roos, hou op! <laughs> Wat verdomme! Ja, en die is... mensen in Deventer... Nee, nou die... stop, ik ben nou even bezig. Ja. Die mensen in Deventer, die hebben een dag, Leo! <laughs> nee, raar, dat is tien minuten per dag. Oh, dat is het goed, uh, Leo. ook weer net twee minuten mee. Ah, Maakt het uit. Uh, wa ja, waar nee, haalt het over? Ik wil even over PSV het ja, volgende zeggen. Toyphone, de rode kaart, ja. Nee, uh, de, de manier waarop Toyphone. daar hebben ze heel veel centjes in geïnvesteerd. Die man die verdient een godsvermogen. Uh, het is ook een topspeler, dus dat mag. Nou is hij terug van een blessure. Iedereen weet al twee weken dat hij 100% fit is. Maar hij weigert gewoon te beginnen aan een wedstrijd. Hij is, bang, hij is misschien bang dat hij uh, straks weer geblesseerd raakt... ...en dan kan hij een reuzentransfer uit zijn hoofd zetten. En hij ver, ver, ver, verzaakt gewoon, komt er dan wel een tweede helft in... ...en gaat dan uh, meteen uh, lopen, lopen schoppen... ...en staat een beetje te lachen en te doen. Dat moet je, en bij PSV worden dat soort pseudo-verdetters... ...die worden gewoon gekoesterd. En zolang je dat soort gasten koestert... ...die maar uit de band mogen zingen, rare dingen doen... ...zoals Lens, zoals Pieters... Zoals uh, dus ook toyfonen. Ja, dan, dan, dan kun je nooit verwachten dat je, dat je, dat je een echte topclub wordt. Nee, oh. Je moet die je, moet je keihard aanpakken. Dan moet je niet het klimaat geven nee, oh. van dat alles maar goed is en dat die gasten alles maar mogen flikken. Nee, oh. Dat is gewoon heel stom. Nee, oh. En ik heb ook gemerkt, was gisteren dus Nerenveen, dat Dik Advocaat, die is er wel een beetje klaar mee. Nee, ik heb nog nooit nee, oh. meegemaakt dat Dik Advocaat vijf minuten na een website gewoon... Uh, eigenlijk alweer berust in uh, de zoveelste zepers die zijn uh, team op blijft uitstoot gegeven. Ja. Is er klaar mee, krijg het ook niet op de rit. Zijn nee, weet je, op de het wel in, heel uh, goed in gaat Eindhoven. Trouwens. En als ze echt een keer kampioen ja. willen worden, dan moeten ze aan die mentaliteit gaan werken. Dan moeten ze zorgen dat ze niet zo gepemperd worden, Leo. de nee. En alles maar mogen kunnen. Leo? Leo? Leo. Over de slissback gesproken. Uh, over de slissback gesproken. Die was wel heel blij. Uh, heel, Van ja. Overwinning uit het vuur gesleept. Ja, ja, maar hij zei wel, hij zei ook, hij zegt nou ja, als je, oh, dus voor je de competitie, als je voor de competitie had gezegd dat wij acht ja. wedstrijden voor het einde op twee punten van de kop zouden uh, staan, dan zou, uh, ja, zou je zo iedereen je gek hebben aangekeken. Oh, Toen dacht ik ja, nou, van... maar die er staat er niet op twee punten, er staat op drie punten. Ja, precies, hé hey, Leo, dat is zoiets ja. ook. Hé, hey, weet je wat ik me afvroeg? Die, die, die, die, wat is... vond je zojuist wat ik zei over PSV? Ja, dan heel heb je wel een punt. inzichtelijk. Daarom begrijp ik ook waarom, waarom PSV alsnog geen. Uh, trouwens, over PSV gesproken. <laughs> heb jij van de week Willy van der Kerkhoff over Jan Zwartkruis, de dode Jan Zwartkruis, gehoord? Ja. Zo niet aardig, hè? Nee, bovendien is jullie van de kerk ook tamelijk in de war. Ik had ook de indruk dat het René was. Want weet je, nou. als je wat vertelt over iemand, ja. dan moet je wel de feiten juist hebben. Precies. Weet oh, je oh. wat hij hierbij had? Hij had het over. joh, het walde uh, bij, uh, uh, bij de slotcruis. En het bij de EK76. En toen liet hij ons uh, veel te hard trainen. Knobel. En uh, ja, in de grote hitte. En toen ging natuurlijk allemaal mis. Ja, dat begrijp ik. Dat ook wel. anders. Meneer van de kerk. In 1976 heeft Oranje een EK gesteld over twee wedstrijden. Het was onder leiding van bolscoach Jos Knobel, hoort ook helaas al ontvallen, die na de eerste wedstrijd het lintje overgaf aan Ger Blok, wat ook bijna niemand weet. Ger Blok is bolscoach geweest. Eén wedstrijd die Nederland heeft op de derde en vierde plaats. En hij heeft dus de hele virie van de kerkhof daar zwart kruis zwartje te maken. Zwart kruis Terwijl de goede man daar niet eens bij betrokken was. Nou, Leo, dankjewel voor je ongelooflijk fijne en zinnige bijdrage. Namens de mensen uit Deventer. Ah, ah, ah, ah, ah. Nee, maar ja, ja, ja! De mooiste uitspraak vandaag. Die was bij de persconferentie Erwin Koeman, de trainer van RKC. Ja. En die zei het volgende: In aanvallend opzicht kwamen we tekort. Vooral voorin. <laughs> en een beetje, maar die jongens van Koeman, dat zijn er twee hoor. Nou, eh, Leo, hartstikke bedankt. Eh, Leo, bedankt jongen! Wie wordt de, de kampioen? Wie wordt de kampioen, ik Leo? Heb even, maar, ik heb ook nog wat zaken uitgezocht over doping hoor. Zo dat, uh, maar goed, dat komt volgende week nog wel een keer. Ik las ergens dat Max Weitse als zijn truien moet inleveren, bijvoorbeeld. Dag Leo. Dag Leo. Ja, wat is het nou allemaal? Kom ik net lekker op drijven, en moet ik dan weer stoppen? Nou ja, oké, goed hoor. Nou ja, voorbij roept de Boskei. dag Leo! Dag Leo! Kom eruit, zie ik toch? Ja, ik zie hem, ik kom ja. En? Nou, wat denk je? Leuk Yes. yes. Dag Leo. Dag, Dag Leo. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nuikie, nuikie, nuikie, nuikie, nuikie. Hier is onze... Martin. In Tsjechië ben je bang voor twee dingen. Jouw moeder en die politie. Nederlandse moeders... Zijn altijd die favoriet bij hun kinderen. Ze verwenen ze en geven ze liefde aan hun kroost. Bij ons is dat heel anders. Die moeders, die zijn niet aardig. Wat zeg ik? Iedere Tsjech heeft van binnen een ongelofelijke hekel aan moedertje lief, aangezien ze gewoon een vervelend klottenwijf is. Die hele dag schreeuwen ze en meppen ze je om die kleinste reden voor die kop. Precies zoals die politie ook optreedt in ons land. Eerst slaan en dan vragen wat er aan die hand is. In Holland zijn die agenten zoals de moeders. Lief en zacht. Zij willen met je praten. Zij snappen dat je iets verkeerd kan doen. Geven je een waarschuwing en gaan ruzie uit de weg. Die Nederlandse politieagent is een softie. En nu hebben ze daar de juiste kleding bij gezocht. Vanaf 2014 lopen die dienders in een soort gezellig joggingpak. Een blauwe polo met een leuke gele streep erop en een lelijk hongerbalpetje. Zo gaat die sterke arm volgend jaar over die straat in. Het lijkt verdomme wel een warme worstenverkoper van die HEMA. Die politie die moet autoriteit uitstralen. Geen vriendelijkheid. Wij zitten niet meer in die flower power. Lieren lazen tot die enkel. Militaire uniform in een baret. Tuig moet weer bang worden als die politie er aankomt. En nu krijgt iedereen die slappe lach van die halfzachte kadetjes. Waarom moet toch alles zo vreselijk wijfig in dit land? Word toch eens wakker... Stel het je nicht in. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ba, alles is hier zo meisjesachtig. Behalve die meisjes. Dat zijn weer net kiros. Ja. Ja, ja, leuk. Jawel, ik we, maak me zorgen om Martin. Ja, hij Want integreert ik vind... een beetje in Brabant. hè? Ja, zijn, ja. uh, zijn accent wordt bijna net zo leuk als je, jouw uh, accent van oh, die man uit makkelijk, Luxemburg. Makkelijk, Doe makkelijk, toch? nog één keer? Nee. Kan je de aankondiging nu in het Luxemburg doen? Nee. Nou. Je hebt alweer, je hebt alweer mijn, mijn begin van creativiteit vertrapt, Jan. Op zijn eigen site heeft hij het al over een hete zomer. Kees Verhoeven van D66 verheugt zich de komende maanden... op een stevige robertje-oppositie. En de aftrap is vanavond hier bij echte Janne in het... Uh... Het Haags Geluid. Goedendag. Kees Verhoeven van D66. Goedendag. Nou, meneer Verhoeven, gefeliciteerd hoor met de nieuwe voorzitter... mevrouw Gripper van Koolwijk. Wie? We hadden het nog nooit van de gehoord, eerlijk gezegd. Wie is dit eigenlijk? Fleur, Greper, ja. Oh, is ze Fleur, nou, nou, voorzitter. Dan... Oh, zij, ja. Fleur ja. Greper. Je moest er ook even bij denken, hè? <laughs> nee hoor, helemaal oh. niet. Nou, ja. maar, ik moest even denken over hoe jullie haar naam uitzien. Greper, maar... Greper van Kool, Greper van Kool, wij. Iets, iets Zweedserigs hadden het gedaan. Ja, vroeger. iets Zweedserigs. Nou, ben je blij nou, Fleur met uh, is, Fleur? Uh, ja, Fleur is, Fleur is uh, gisteren gekozen tot voorzitter. Ja, ja dat weten we. daar nou, vragen nou, we ook net aan. Ja, super. Oh. Wij, wij, wij kennen haar nog niet zo goed. Wij, wij, wij, wij, kun je niet zo over haar we vertellen? Hebben we hebben nog nooit vragen, hoor. Nee, nee, nee goed. Eigenlijk. Heel ja, zeker kan ja. ik dat. Uh, oh, nee. Nou, ze heeft onder andere in de uh, Provinciale Staten en de gemeenteraad gezeten in Stad en Provincie Groningen. Oh, ja, joh. Ja. Nou, ben je en voor de straat, ze heeft he? de campagne geleid voor de Europese verkiezingen van 2009. Zo. En toen hebben we van 1 naar 3. Zetels. Wow, nou, dat is dus gedaan. Ja, mevrouw Gripper van Koolwijk is dus een toppetje. Ja, ze, nou ja, ze is zeker een toppetje. en ze heeft ook veel voor de partij gedaan al. En uh, ja, het was toch een mooie verkiezingsstrijd tussen drie mensen die totaal anders uh, uh, ander profiel hadden. En zij heeft uiteindelijk uh, gewonnen. Of was ja, het zo van, we zo? moeten een vrouwtje hebben want we Gripper van Koolwijk maar nemen. Ja, wat is het nou voor nou, sexy rare okay. sexy... We, hadden, ja. we, hadden dus, we hadden dus gewoon drie... Zeer capabele kandidaten, yeah, yeah. Even ongeacht uh, ja, man, vrouw yes. uh, enzovoort. Ja. En uh, uiteindelijk is gekozen voor Fleur uh, Greep van, van Kolwijk, zoals jullie uh, dat dan uh, uitspreken. En uh, nou, ik denk dat dat een uh, hele goede opvolger is van Ingrid van Helderhoek. Zou je, zou je heel kort kunnen schetsen welke specifieke kenmerken van Fleur Greep van Kolwijk... Jij, ...jij zegt van dat is nou precies wat wij nodig hebben als voorzitter van D66? Ja, dat kan ik wel eens zo zeggen. Zij heeft in ieder geval uh, als voornemen om de afdeling in de partij... Hè, dus alle lokale afdelingen van uh, de verschillende uh, delen van Nederland... Ja. om die... Zo goed mogelijk te laten samenwerken met het Partijbureau in Den Haag. En oh! ik denk dat, dat dat wel een goed voornemen ja! is. Dat wordt al heel goed gedaan. Ja, want we krijgen natuurlijk volgend jaar een reenteraadsverkiezing. Voor uh, nee. uh, ja, uh, maar... uh, de instemming applaus En zo, de machines zullen ze ook willen aangaan. Maar uh, nee, dat, dat is een van haar voornemen. Dit, dit, dit, dit ook natuurlijk, het ligt op de, de, de, de, de verkiezingen van uh, volgend jaar, zeker. Toch of niet? Ja, precies. Nou ja, dat, daar, daar is het natuurlijk extra belangrijk voor. Sowieso is het wel goed als je een beetje contact hebt met alle afdelingen in het land. Uh, en die samenwerking die wordt ook wel steeds beter. Maar eigenlijk is het een beetje wat er de afgelopen jaren heeft ingezet van Engels over de oude voorzitter. Ja, die heeft de partij wel. enorm geprofessionaliseerd. En ja. Fleur die wilde eigenlijk de laatste slag in dat proces maken door de afdelingen en Den Haag beter met elkaar. Fleur? Fleur nee. Welke Fleur? Hoe heet ze ja, vandaag niet de naam? Nou ja, ja, Fleur Grepen van Koolwijk, Maar ik dacht dat ik die naam al een paar keer had. Ja, gehoord. Ja, horen gekomen, vallen, ja. ja. Zeg, een van haar favoriete quotes, althans de enige die ik kon vinden, is... Achter elke succesvolle politicus moet een sterke partij staan. Tjoo, ja, ja, ja prachtig, Open deur zegt. Nou, hoezo dat is het is filosofie en, en, en, en, en politieke kracht in één zin eigenlijk. Ja. Nou, goed, even nee, naar, de, naar de echte zaken. De nog, echte hè? zaken. Kees? Kees Brad is los. Het oranje akkoord, de extra bezuiniging van 4,3 miljard. Is dat nou uh, bittere noodzaak om in 2014 die EU-norm te halen? Of is het een uh, soort van zelfverzonnen wisselgeld op uh, de echte issues die straks moeten worden uitonderhandeld, zoals hier en daar wel wordt beweerd? Nou, uh, je stelt het alsof het een hamvraag is. Uh, ja, ja dat is een hamvraag. Ja, nee, kijk, het is in ieder geval van belang dat we uh, niet nu gelijk weer denken: oh, we gaan de 3% niet halen. Hè? Want dat hebben Ru uh, hoe heet het? Rutte en, en Zelstra en Samsung hebben dat allemaal yeah. losgelaten. Allemaal losgelaten. Oh, ja. uh, en dat we denken: oh, we gaan de 3% niet halen. Dus nee. dan, dan zetten we de geldkamer lekker open. en ja, dan nou gelijk naar de 4%. Ja. Nou, dat moeten we dus niet doen. Nee. Dus uh, wel gewoon gezonde begroting. Blijft, blijft ook voor ons, voor Toen. deze 60 heel belangrijk. Ja, ja. Uh, ja, en verder moeten ze natuurlijk nu inderdaad. Ze zijn nu aan het praten met de polder en uh, met alle oppositiepartijen. En uh, ja, er zal wel wat uit moeten komen. Hey. Of, met name die arbeidsmarkt, ja, ja. dat is natuurlijk. maar uh, het oranje record, wat, wordt... Nog, Toch, sorry, maar toch had ik echt wel degelijk een vraag. Dit, vind je dit Oranje-record nou een relevant ding? Of is dat een soort van losse vlodder, een beetje stoerdoenerij van kijken, ons eens eventjes uh, op die bal zitten voor 2014? Want dat hoor je toch wel vrij vaak, dat het, dat het toch ja, een beetje gelul om de vaak is eigenlijk. Nou. Dat is het natuurlijk niet. Kijk, dat, dat, dat oranje akkoord bestaat eigenlijk uit twee belangrijke componenten. Het eerste is inderdaad de begroting, de bezuinigingen van 4,3 miljard. Uh, nou ja, dat, daar moeten ze inderdaad gewoon op zoek naar uh, een partij die dat wil steunen. Uh, nou, en nou ja, dan kijken ze natuurlijk ook weer naar ons. Maar ja, wij gaan duidelijk. lang niet alles vanzelfsprekend steunen. Maar het tweede is, die arbeidsmarkten... Uh, dat is natuurlijk toch de de polder is nu al aan het praten over de, nou ja ontslagrecht de WW dat zijn echt de grote financiële dossiers Ik bedoel als je daar iets mee doet dan heb je gelijk miljarden en als ze daar niet uitkomen, dan denk ik echt dat het kabinet een groot probleem heeft. Want ja. dan kunnen ze nou, eigenlijk geen kant meer op. Grappig dat je erover begint. Grappig, die, ja. die, die, die spekman, die zei, die longte toch al tamelijk nadrukkelijk naar de SP... ...in de hoop dat, ze, dat zij samen dan een beetje kon kon over nou, de is, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja, en een beetje waarom doet omdat de FNV in handen van de SP is. Ja, nee, maar goed. Uh, dat ik is is, dat toch... Wat, jongen? Niet? Ik hoor, daar even, ik hoor daar weer even een hele rake politieke analyse, zeg. Wie, wie, wie, wie zei dat? Ja, ja, dat. <laughs> Ja, wat ding je ja, dat je. dat, was, was, dat was Roos hoor, dat weet ik ben Ik ben eenvoudig, ja, ja. ik stel gewoon vraagjes en Jan ja. is een man ja, ja. niet allemaal even duidelijk. Doe Jij doet gewoon je werk. Ik doe ja. gewoon het voetwerk nee. en ja, Jan en die ja. weet... Ik ben die die weet, dieper, ja. spul, ja. Ja. Ik ja. de achterliggende gedachte. Dus de SP is de FNV begrijpen we nu Jan? Ja, Kun je nog iets meer toelichten? Nou kijk, als ze die polder natuurlijk willen regelen, moeten ze de FNV achter zich hebben, omdat die namelijk 0,001 van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt en dus uh, SP heeft een hele dikke vinger daar gekregen, omdat de PvdA natuurlijk wat dingetjes heeft losgelaten. Bijvoorbeeld uh, de 65 is 65 uh, norm. Ja. Nou ja, en dus uh, de SP heeft daar meer invloed in gekregen. Dus, dus, dus de, de, ja, de, de Dirk Samson zou... en Spekman moeten SP een beetje ja, teasen, je een beetje pamperen, een beetje paaien, paaien om de FNV mee te krijgen om het poldermodel wat rond te waken. krijgen ze dan geen gesoldiemieten met coalitiegenoot VVD? Nou, ik zal even vertellen, dat hebben ze al continu inderdaad. Oh, okay, Kreeg, vind jij er ook iets van? Ja, uh, ik denk dat het heel lastig is om uh, samen met de SP uh, hieruit te komen. Mooi! Uh, want de SP die uh, wil eigenlijk gewoon niks op de arbeidsmarkt. Die willen nee. alles eigenlijk... Nou ja, niet alleen op de arbeidsmarkt. Ja, die die willen eigenlijk leks. alles bij het oude halen. Ja, lekker toch. Uh, En dat werkt niet. Dus uh, ik denk dat de VVD toch niet uh, heel veel ruimte zal geven aan Samsung en, uh, en de zijne... om te zeggen van nou, laten we dan maar heel weinig doen. En de SP uh, uh, en daarmee de FNV. Want die, dat deel van de analyse van, van Jan klopt wel een beetje. Ja, precies. Dat dacht ik wel, ja. Dat, uh, dat de FNV natuurlijk inderdaad eigenlijk uit twee takken bestaat. Twee een beetje takken! Een actievoerende, radicale tak. En dat zijn dan veel meer die de SP-gedachte ja, En, en natuurlijk wat meer de, vanwege de oude naam polder, Poel. wat meer het overlegmodel en het toch tot, tot, tot compromissen komen. dat is meer de P van de A. Kees, er, er schiet ja, opeens bordel, een vraag bordel. in mijn hoofd die ik toch even wil stellen. Uh, ja. Ben jij fan van Frank Boeije? Frank Boeije. Denk niet zwart, denk niet wit, hè? Denk niet ja. zwart, wit, maar meer in de kleur van je hart. En uh, ja, inderdaad. Nou, nee, ik ben wel fan van Frank Boeien. Mooi, ik dan weten ja, we ook niet. Gaan jullie zo een plaat van hem draaien? Nee, uh, Kees, het was gewoon eventjes een site uh, step is, ik, ben, ik ben zo ontzettend diep, diep, diep nieuwsgierig... ...waarom je dit wil weten. God mag weten. Hé, hey Kees, heb je EU.nl al getekend? Eh, uh, nee. Ah, waarom niet? Uh, omdat ik eigenlijk niet wist uh, dat het bestond. Oh, wat? nog dat steeds niet? Burgerforum.eu. Nee. nee Burgerforum.eu.nl. Er zijn al oh. 52.000 handtekeningen verzameld uh, van mensen die een uh, graag een referendum ja, maar willen onder hebben. onder niet tenminste bijvoorbeeld ja, jouw collega-parlementariërs uh, en, en zeker nog. Uh, de Krol zit erin, het uh, Timen, uh, Wilders, uh, en allemaal uh, de partijleden aangemoedigd en, en het volk om het ook te doen. Dus D66 als A-referentenpartij en B-eurofiele liefdespartij, zou je toch zeggen, die zijn er als eerste bij om, om, om, om, hè? Ja, en onze Keesje die weet het bestaan niet eens. Ja, nee, hoe kan het nou? Nee, maar ik zal het even gaan bekijken. Ik ben natuurlijk helemaal in dat congres ondergedompeld geweest afgelopen weekend. Ja, dat is bestaat een nog een, weken. Kom ik er misschien een beetje mee weg. Maar uh, ik, ik hoor dus de, dat, dat daar uh, een aantal partijen zich al hard voor gemaakt ja, hebben. Ja, en uh, 52.000 uh, belastingbetalende vriendjes van Nederland... Die, die hebben al getekend dat ze dat graag willen, een referendum. Ja, nou, ja, hebben misschien... Hebben jullie donderdag toevallig... Uh, ik heb jullie donderdag toevallig naar de het debat van de staat van de Unie gekeken. Ja, tuurlijk. Ja, Jan, dat zeg je nou wel zo makkelijk, maar ik geloof er niks van. Nou, dat, dat, is dat was dus een debat waarbij buurde parlementariërs en Tweede Kamerleden met elkaar in gesprek gingen. En toen daar kwam was het onderwerp referendum ook aan de orde. Ja. Ja. Van een bruggetje. Ja, ik ja. was daar. En uh, toen is daar uiteindelijk ook uitgebreid door Alexander Pechtold over gesproken. Yes. En hij heeft ook weer bevestigd ah, ja, ja. Ja. dat wij een, uh, een, een voorstander zijn van een uh, referendum... Maar hier uh, niet over. Wat, ...wat ook over Europa gehouden kan worden. Alleen toen was de discussie van, ja, wat voor soort referendum, wat voor soort vraag dan alles. Ja, dat, uh, dat moet je dan wel even helder hebben. Wat ja, dus nee. staat er op die website? handtekeningen? Ik vind het een beetje nee, ik vind Het een beetje... Dat, dat, dat gaat erom: die, die, die 40.000 handtekeningen zijn inmiddels 52.000. Die moeten verzameld worden om uh, als burgerinitiatief ja, de Kamer ja. zover te krijgen dat er een bepaald onderwerp geagendeerd wordt. Met, met nog een heleboel mitsen en maar. Maar daar komt dit kort op neer. En de vraag hier is: vinden jullie niet dat burgers uh, voor zoiets belangrijks als EU-integratie, uh, in de federatie, dat soort dingen allemaal uh, ook een stem in het kapitel moeten hebben? Al is het maar in de vorm van een. Raadgevend referendum. Heb ik het zo mooi zagen? Prachtig, ja. ja. ja. Zo ziet het ongeveer, Kees. Ja, nee, kijk, ik, ik, vind, ik vind sowieso dat burgers uh, een belangrijke stem moeten hebben over al. Uh, maar waarom blokkeren jullie, uh, uh, jullie dan een referendum over de EU-deeltijd, Kees, als je dat vindt? Of, oh, uh, ze wie, mogen... zegt dat dat, wie zegt dat wij een referendum Nou, ik heb al meerdere keren de baas, uh, Alexander Pechtold over overgesproken. En die zegt hij: Ja, maar ik vind de vraag niet goed geformuleerd. Ja, hallo. Nee, dat kijk. Even over frank boeien. Denk niet zwart, denk niet wit. Kijk, oh, wij vinden... Wel. Zeg maar dat het niet zo is, Casey. De in de referenda zijn er in verschillende maten en soorten. En ze worden altijd allemaal op één hoofd gedonderd. Ja. Is het, je bent ervoor of je bent er tegen. Je bent maar je hebt, nou, week, uh, je, je hebt politie die zeggen... Goede vraag. Ja, weet je. Je hebt politici die zeggen, weet je, komt maar nu uit. En nou gaan we eens even om een referendum vragen. En op het volgende moment uh, weten ze helemaal niet wat een referendum is. Nee, en precies, dat mag is, een de het, daar, daar heb democratie, gelijk. Lief, daar heb je gelijk. Dus die hypocrisie, daar doe ik niet mee. Uh, dan heb je inderdaad nee, wel de nee, kwestie, als je een vraag stelt aan de bevolking... ...dan is het wel even heel cruciaal, wat voor vraag stel je dan? En je kunt niet aan de bevolking vragen, ben je voor of tegen Europa? Nee. Of ben je voor of tegen de euro? Maar inspraak van de bevolking yeah. uh, om duidelijk te maken welke kant het op zou moeten. En dat op een goede manier organiseren. Daar is D66 altijd oh, Goed, maar dan voor. Maar daar heb ik nog één vraagje. Toch sorry. Ja. Uh, in Zwitserland, vorige week je je het waarschijnlijk gevolgd over die ja. kwestie, die kwestie ja, van, ik van ik banken en toestanden. Ja, over, over die bonus, hè? Een bindend referendum, Kees. Ja, geen gesodemieten. Ja. Ja. En meer dan 60% 70 was het uiteindelijk, geloof ik. Zei, ja, jongens, ja, ja. Uh, uh, hup, nieuwe regels. Ja, geen gesodemieten. Nee. Het volk spreekt. En klaar ermee. En dan is het ook klaar. En wat zitten wij hier dan te tutten Zef, hier met een raadgevend Nee, je hebt dus inderdaad een raadgevend referendum. Waar en je je hebt dus billen maar af Een ja. correctief referendum, hè? Uh, maar je hebt dus een je referendum, je referendum dat altijd door de politiek een besluit genomen is. waar de bevolking het totaal mee oneens is. Ja. en dan uit eigen gelegenheid dat opzetten om, om, om, om zeg maar aan te geven dat dat niet de goede is. Dat is bijvoorbeeld veel beter dan een wasse neus van een raadgevend referendum. Nou, Want dat ja. correctief kun je ook nog steeds van waard. zeggen: van ja, laat maar zitten, hè. Heel, dank u wel voor uw mening. maar we trekken ons niks voor aan, hè. dat kan ook nog steeds. Ja, dat is bij een en in theorie mogelijk. Maar dat, dat zou ik wel een hele rare figuur vinden als je een referendum organiseert. Ik hoor trouwens iets, iets zoomen. Er is al iets, uh, iets kapot zijn jullie bij jullie in de Janus studio. Jan is, is van... helemaal in Frank luister, Ik luister. heel, Waarom draaien jullie ze in... daar niet, uh, niet even een plaats van, uh, van Frank Boeien? Ik, ik weet het niet. Nee, maar goed. Uh, ja, nou ja. Niet zo is... Zeg me dat het niet zo is. Het is heel vermoeiend ook voor mij, hoor. Oh, okay, het, hoor. dit, hoor. echt. ja. Oh, nou, nee, ik ben niet de enige die. Nee, maar die het, uh... wordt om, uh, Ik denk dat is? ik daar wel duidelijk over geweest ben. Dus. Ja, hoor, voorkomen. Uh, mag ik één vraagje stellen? Zeg me dat het stellen? niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. zeg. Ik probeer hier een serieuze nieuwsdachtige Martijn dus ding te doen. En maar je, had, die... je vraagt de hele tijd aan Kees... Mag ik nog één vraagje stellen? Maar oh. dat is nou al de derde oh, keer okay. één vraagje. Ik Zal vind ik... het wel een keer mooi geweest. De Kees ook. Niet Kees is niet... Uh, ik ben altijd graag bij jullie in de uitzending, uh, Jan, maar uh, ik moet zeggen dat het gesprek nu op zich wel uh, in de afrondende staat uh, kan komen, tot. wat mij betreft vind Oké, okay. nou, uh, dan stop ik ermee, Dan ben ik ook weer makkelijk in. Oh, nou, dus we slaan we de laatste vragen over, dat is natuurlijk ook weer merkwaardig, maar uh, nou goed, uh, ik zou eigenlijk willen zeggen, uh, misschien tot een volgende keer. Dat... Ja, hartstikke gezellig. Casey, heb ge maar lief, lief hè? Ja. Wat zeg je? Heb maar lief. Denk niet zwart. En ook niet wit. Ja, ik ga even Ik vind het goed als jullie dadelijk even vol een plaats van, dus niet even alleen een fragmentje, maar gewoon even een goede plaats van Frank Boeien. Dat zal niet meevallen, maar we gaan het proberen. Kronenburg Park zo. Kronenburg Park, vind je dat nou een mooi nummer van Frank? Ja, die zou ophouden met vragen stellen. Het is wel een beetje. Dat is wel een mooie periode van Nederland hoor. Ja, en ik vind jou echt ook een Frank Boeien vind, maar dat had ik dus wel Dat was toch die kruisraketten toestand Was het allemaal toen? Hoi! Hey! Dag Kees. Hey, Daar hoor ik hem al. Keesie! Hey, Slaap lekker jongen! Hey, Dag Kees! Hoi! Ik weet niet... Ja zeg maar uit. Dat zo zeg maar alsjeblieft uit. Keesie, Keesie... Zo wat een doelgeestig stukje muziek Par, zeg. zeg. maar reed. Nou ja goed, even kijken hoor. Het vertrouwen in de mensheid van de partner. Partner. Oh, één zinnetje moet je voorlezen. Eén zinnetje. Het vertrouwen in de mensheid van de panter is weer eens geknakt. Ja. Dagboek van de liefdespanter. Ik ben zelf niet bijzonder kwaadaardig aangelegd. En wat nog erger is, ik ga er eigenlijk altijd van uit dat anderen ook niet kwaadaardig zijn aangelegd. Want zelfs als je niet kwaadaardig bent aangelegd... doe je nog met regelmaat mensen verdriet, stel je ze teleur of maak je ze kwaad. Dat valt nou eenmaal niet helemaal te vermijden. Al was het maar omdat je het soms oprecht niet met iemand eens bent... die het op zijn beurt al net zo oprecht met jouw vermening verschilt. Dat er dus mensen zijn die je opzettelijk verkeerd begrijpen... woorden in de mond leggen die je niet hebt gezegd... of misschien wel hebt gezegd, maar in een totaal andere context... Mensen die dat doen, met het uitgesproken doel jouw schade toe te brengen... of een wicht te drijven tussen jou en anderen... ja, ik weet dat ze bestaan, maar toch, als het me overkomt... schrik ik er toch elke keer weer van. Zo was ik van de week deelnemer aan een forum op dezezelfde zender. Ik doe daar vaak aan mee, want het gaat over media-nieuws, het mag er lichtvoetig en vriendelijk toegaan... want voor diepgang moet je mij ook niet hebben... en je ontmoet er veel leuke collega's. Er zit daar ook iemand die tijdens de uitzending... opmerkelijke quotes op Twitter zet. Deze keer werd ik tweemaal geciteerd. Beide keren onjuist. En beide keren veel provocerender dan het in werkelijkheid was geweest. Het was zelfs zo erg dat ik na afloop de anonieme twitteraar... hier vanaf het parkeerdek van Radio 1... direct goedmoedig voor hashtag heb uitgemaakt. Met het vriendelijke verzoek me voortaan correct te citeren. Op dat moment kwam nog niet eens bij me op dat hij of zij die quotes... misschien met opzet wel zo dik had aangezet. Om mij een streek te leveren. Om een reactie uit te lokken of herrie te schoppen. Dat besef kwam pas later, toen het ineens tot me doordrong. Ja, dat was een klote gevoel. Kennelijk moet je niet alleen oppassen wat je zegt. Je moet ook nog oppassen wat anderen van je woorden brouwen. Voor je het weet, zeg je liever niks. En dat is toch wel jammer. Dagboek van de liefdespanter. Man, wat heb je daar toch weer een punt? Het is toch niet te geloven wat een punt heeft die man. Ja, Ongelooflijk wat een punt. Ja. Je kan u gratis bellen naar 0800 uh, 112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond, dat is niet zomaar een stelling. Nee. Jan, wat is die stelling? Die stelling is. Hey, blijf blijft met je poot van ons porno af. En wat vind je daarvan? Nou, dat ga ik je zo vertellen, Jan. Oh, wat leuk. Wat echt uitgebreid. Ga ik erop in. Maar eerst nog even dit: In uh, dagblad trouw worden uitgemaakt voor anti-Semit. Ja Jazeker, was het druppel die de Emmer liet overlopen voor Peter Breedveld samen met zijn vrouw Asne de drijvende kracht achter frontaal naakt, u weet wel, of niet. Het echtpaar stopt er dus mee, maar niet voordat er bittere verwijten worden gemaakt... aan het extreemrechtse establishment, waaronder natuurlijk de post online van Bert Brussen. We bellen met de rabiate rechtsmens Bert Brussen, Jan. Goedenacht Bertus! goedenacht Jan. Dag Bert, nou lekker geregeld, Bert. Alweer een podium van het vrije woord de nek omgedraaid. Ben je een beetje trots op jezelf? Is dat zo? Ja, jij hebt het gedaan, begrijp ik. Onder meer, als een onderdeel van de rechtse conzie... Oh, uh, ja, dat zal de Commissie uh, Roskmeer, Mair, uh, ja. Bounenus, ja. Uh, ja, ja, ja, ja Telegraaf, jongens, uh, telegraaf ja. TMG, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, de, ja en, uh, en uh, uh, uh, ja, hij is SP. gestopt, hè. Uitgemaakt voor, uh, voor, uh, voor uh, hoe heet het zoiets? Antisemiet. Nou, dat was de, dat was de druppel en uh, de sekker is eruit. Nou, mooi. <coughs> oh, was dat een druppel? Ik geloof ja. het wel, ja. Hé, hey, maar, ja, dat, maar dat is, uh... is het erg dat Peter Breedveld ermee opgehouden is, Bert? Erg, nou, ik vind eigenlijk uh, persoonlijk uh, wel erg dat mensen uh, daardoor uh, gaan stoppen. Ik denk dan van, ja, die, dan, moet je, dan moet je gewoon volgens mij uh, proberen op iets anders te gaan richten. Want ik denk dat een hoop uh, wat er hem afkomt ook gewoon wel veroorzaakt wordt door wat hij zelf schrijft. En uh, ja, als je dat dan heel erg vindt, zo erg dat je ervan moet stoppen, dan kun je gewoon overwegen uh, iets anders te schrijven. Ja, wat, wat ik een beetje angstig vind van uh, frontaal naakt... en ik ben ook wel eens met hem in discussie gegaan... is dat hij gewoon zegt... ja, maar jij bent een fascist en je moet je bek houden. En dan zeg je van... ja, maar hè, dan wil je op feiten ingaan... of wil je wat discussiëren met hem. En dan blokt hij je. En dan, en dan schrijft hij op zijn blogje... ja, dat valt niet te discussiëren met die mensen. Ja, vind je het gek? Nou ja, precies. Hij ze op al van... ja, die, ze willen nooit meer in de blad en zo. Ja, daar, maar goed, als je, hele, als je jarenlang je site vol met haat en uh, weet ik veel wat. Ja, moet je moet ook niet verwachten dat mensen met je in debat willen. Hey, maar goed, uh, uh, ja. uh, even een vraag tussendoor. Want, uh, dat, dat is nou bijna ongeveer precies wat hij dan weer zegt van de rest van de wereld. En, en zo heb ik toch een beetje, als een relatieve leek... Hè, een beetje de, de, de indruk dat iedereen elkaar van precies hetzelfde zit te beschuldigen. Iedereen is een antisemiet of anders een, een islamhater of de liefste gelijk. En, en, en de, wat, wat, wat, de, dat is altijd de ander. En ooit die mensen zelf. En inderdaad, wie je ook leest... Ja, ik, zie, ik zie ook wat die man allemaal. andere... Geschreven heeft. Maar, maar is dat sowieso niet een beetje wonderlijk allemaal? Nou, ik denk ook dat dat sowieso bij, uh, bij bloggers een commissie cool hoort. Het zijn sowieso zeker bloggers en niet, uh, niet de mensen met, uh, met de kleinste ego's en de kortste tenen. Dus die zullen nou niet als eerste zeggen dat het uh, bij hunzelf ligt. Maar verder, ja, je kan het natuurlijk zelf controleren. Er worden een hoop beweringen gedaan. En uh, als je de moeite neemt die na te zoeken, kom je vanzelf wel erachter. wat, wat wel waar is of niet waar, zal ik, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat voor een hoop mensen ook duidelijk is. En, en dat je daardoor ja, op een gegeven moment veel mensen aan één kant gaat staan. en zich dus op één persoon richten. Dat is natuurlijk een beetje wat hem overkomt. Hij zegt ook in, in zijn afscheidsberichtje. van, uh, ja, want ik ben erachter gekomen dat maar 6000 mensen naar mijn site komen. en ja, dan heeft het niet zoveel zin. Want uh, dat rechtse tuig dat heeft wel meer lezers. En dan denk ik, uh, ja, nou ja, dat, dat, dat betekent helemaal, toch wel iets over je kwaliteit dan dat ook. Is niet helemaal wat die zei. Hij zei dat, dat het eigenlijk een beetje gemeen was, want hij is een klein duimpje. En waarom moeten ze nou net hem weer hebben met die 4000 volgetjes? Wat, wat, wat, dat begrijp ik niet. Hij is er achter gekomen dat hij maar 6000 lezers heeft. Ja, ja per dag. En, en dan, ja, dat dat Exacte. eigenlijk heel gemeen is dat iedereen dan zo naar tegen hem doet. Want al die, al die rechtse, rechtse sites, hè, die extreem ja? rechtse sites zoals jij... met de post online, eh, die, die, die, die, die, die, die hebben er veel meer. Dus het is eigenlijk heel vals dat jullie zo gemeen tegen hem doen. Daar kwam het een beetje op neer. Ja, dat ja, is oneerlijk. Ja, denk ik. Maar dat is weer ja, ja, maar ik geloof niet. Dat, dat is een beetje. Ik, deze kan dat, dat ik er niet helemaal volgen ook. Het is al laat hoor, heren. Ik, uh, ik, dit vertrek dit ik even niet. Oh, je hebt gelijk. We dan gaan we het even eenvoudiger maken. Ja. Die Peter Breedveld en zijn vrouwtje Arsne Bouassa die hebben, ja, die hebben uh, nogal wat meningen. Uh, nu worden ze zelf dus uh, uh, voor antisemitisme beschuldigd. Uh, klopt dat? Of ze antisemiet zijn? ja, ja. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik uh, Ik word al zo lang door die, door die mensen, ook door die jongeren, door die breedte zelf al lastig gevallen. En ik ben zelf iemand die er ook niet zo goed tegen kan. Dus ik ben inderdaad al. Uh, meer dan een jaar geleden ben ik er al met een hoop dingen gestopt. Waaronder al dat soort dingen volgen en bijhouden. Dus ik heb werkelijk geen idee. Maar het is uh, iemand die. Uh, die toch sowieso uithaalt. En, uh, en uh, alles pakt wat, wat hem voor de voeten komt. Dus, dus als het dan. En ik geloof dat het over die Lauwbend's Blik. die, die Loor gaat. Ja, en en die, is toevallig, die is toevallig Joods. Nou ja, ja, dan. dan, uh, dan uh, als hij als Joods is, dan uh, wordt het antisemitisch. En uh, voor hetzelfde geld is het een homo. En is het anti-homo. En dat soort dingen. Dus ik, ik geloof niet dat ze. Ik denk niet dat zij uh, echt diep in de koor antisemiet zijn. Het zijn gewoon uh, wel mensen die. Die snoer hard om zich heen slaan en er ergens snel nou uithalen. Maar ik weet niet of die antisemiet zijn. Maar goed, ik heb wel die tweets, ik heb wel die dingen gelezen van, van Elmer Draaier ook. Ja. ja, dat waren nog niet echt dingen van ik nog zei van oh, dat is satire. Dat vond ook wel een beetje een raar ja, dat, dat, dat satire ding, dat is, al, dat is altijd een beetje vaag. Maar nog iets weet je, wat ook vaag is... dat uh, hij wint zich ontzettend over op die breedveld... dat uh, mensen die het, iets tegen hem hebben... erbij vermelden waar hij werkt. Alsof die mensen op zijn werk niet al lang weten... dat hij een site heeft. Als, nou, er is ook een soort rare verwarring... tussen de echte wereld en de, en de blogwereld blijkbaar... in iemand, zo iemand zijn hoofd ja. dan. Nou, het rare bij hem is dat hij inderdaad... ja, ze is allemaal uh, het werk. Ja. Maar ja, dat, dat komt omdat het... als je nieuws maakt... Dan zeg je dat soort dingen. Als ik iets tegen, tegen Jan Roos heb, het nooit heb. Maar het zou heel goed kunnen dat iemand iets het heeft. Geef toe. Want je kan maar ja. best, best iets tegen Jan Roos hebben. Nou ja, nou... Nee, waarom? ik bedoel, dan, dan, noem ik, ben je, dan ben ik nog mild. Ik zal niet in details zijn. Maar goed, dan zeg nou ik, ja, ja, Jan Roos, oh, die van echt Janne. Ja, Weet je? Dus, bijvoorbeeld. Dus, dus je maakt een compleet verhaal. Ja, je kan dan niet voorkomen dat mensen zeggen, als het dat één keer is genoemd, ja, dan gaan mensen zeggen van, oh ja... Die van, uh, die, die bij de vuurwerk Nee, maar dan is het ook vaak zo van, alsof dat een extra manier is om iemand te pakken, terwijl dat toch lang en, lang en breed bekend is. Ik bedoel, iedereen weet toch al lang, en zeker die Hasné, die zit gewoon Wat met heb Paul jij Wittem, eigenlijk man. tegen mij? Ja, wat heb jij eigenlijk tegen Jan? Nee, nou, nou, nou, nou... Nou, zeg het dan ook, een in Brussel, wat heb jij eigenlijk tegen mij? Ja, het is, nee, nee, ik Zet, het niet, Is het omdat nee. Jan altijd ziek is als jij, er, als jij komt? Nee, maar... Ja, ook, uh, nou, die bril... Ah, oh. Oh, oh, oh, oh, even iemand op zijn genetisch defect aanpakken, dat is leuk. Visueel ik gehandicapt was. af, zei ik op de radio. Nou, nou, nou, meneer Brussen. Ik kan niet hoeveel we tijd weer nog hebben, maar kunnen we nog een godwin doen? Ja, doe maar even één. Ja, vlug even. Nou, nee, weet ik niet, maar ey, gewoon, uh, kunnen jullie even één doen? Gewoon dat ik even, ik heb, ik heb er nu geen één, maar dat toch toch even gewoon een Godwin wind gooien. Heb jij het burgerinitiatief EU al uh, getekend? Nee. Waarom niet? Nou, weet je wie er ook het burgerinitiatief betekende? Yes! Ah! Deere, dat was heel het goed op, de slechtste van de afgelopen paar weken, bed Heerlijk, Ja, dat is echt ja, heel goh, goed, was hij. Nou, nou, fijn dit even te horen. Ja, ja, ja, ja, is lekker, kan je tenminste slapen. Nou, ik vind, het, ik vind dat je het ontzettend, het verhaal, heel uh, duidelijk hebt uitgelegd. En nou, het is, het, is, het is echt een gemis voor de wereld, hè. Dat, dat frontaal naakt me op. Trouwens, weet je dat het vaak is bij dit soort types? Die stoppen oh. er dan mee en na een week zijn ze terug. Net als die nicht van een Chris Klomp die bij jou schrijft. Die ook zei, ik stop ermee, ik stop ermee. En op radio 1 lopen janken. Ja, ik ben er voor de afgepest en ik stop met Twitter en ik kapper ermee. En binnen nou, een week was die zure zeikbak weer terug. Ja, ja, waar, hey, mag ik daar nog uh, wat zes dingen op zeggen? Jazeker, zeker. Nou, ja, je ja. Het liefst zes. Oh, ja, één, nee, één, ik, één. Ik, Ja, doe ik, maar, ik ga lekker los. Wel, ik heb ook wel eens geroepen van uh, ik stop met Twitter. Hè. Ik wil het nog steeds zo graag. maar Twitter is ook wel heel verslavend. Dat is wel echt. Dat is, twee, ik, maar, twee, je, zou, twee. Zou, zou je het zonder Twitter kunnen? Ik. Jan? Nee, ja, nee. <laughs> Jan, nee, gewoon Jan. Nee. Hallo Jan? Oh, ja, ja, nee, nee. nee ik, ik, ik, ik, ik zou, ik, zou het maar zonder Twitter kunnen, denk ik. Ja, ja, maar niet, weet ik niet. Niet van harte. Nee. Ik nou, vind het wel leuk. Twee, twee. Er ging toch zes dingen zitten. Nee. Want was toch uh, uh, uh, uh, dat was nou ironie. Oh, jenouw, dat je, wel, heel ik ga zet, ik <laughs> En dan, ja, precies, <laughs> ja. Ha, ja, leuk oh. Nou, eh. oh, oh, uh, ja. oh, oh, het programma is het weer, zeg. Ja. Ja. Ja, maar, ja, dan, ben ik ben zo blij dat ik dit nu wakker ligt tot terug weer nieuw laat en eh... Uh, nee, nou, maar we ja, zijn hier afronden. oprecht dankbaar, Bert. dank je wel, hoor. Bert, bedankt voor de grootste en meestlepende uitleg. Nou, oké, dag. Dag, Dag, doei, doei, doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat ik er veel meer opgeschoten ben. Wat? Dat ik er veel van opgestoken heb? Nou nee. Maar... Wat een geleuter. Dat ze in Brussel ons geld willen, onze pensioenen willen en hier alles willen bepalen. Ja, dat weten we natuurlijk al lang al. Maar die ondemocratische bloedzuigers gaan nu echt te ver, want dinsdag, ja, dat is een verdomme wat, morgen, joh, ja. wordt er gestemd over een verbod op porno. Wat? Ja, u hoort het goed. Een verbod op oh, porno. Zo, nou. Dus bel gratis tot 112. En geef je mening over de stelling EU. Blijf met je poten van onze porno. Nee, joh, man, maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat jouw mening over uh, het pornoverbod is. Dat meen je dat? Ja, echt. Want dit nou, is daar typisch iets waar jij helemaal schuinbekkert vanuit je plaat gaat. Ja, dat klopt. Doe eens. Blijf de godverdomme gewoon van de porno af. Blijf even lekker van de porno af. Wat ben je ermee? Blijf van de porno. Iedereen hebben porno. Oké, okay, top. Nou. Um, 0801. Wat een geleuter. Houden oh, we op het onderbreken de hele tijd allemaal. 0801121. We hebben Joop aan de lijn. Joop. Joop, Joop. Goedenavond. Ik wou drie zinnen zeggen over het dwangbuiskapitalisisme. Wat? Dat is leuk. Ja, nee, dwangbuis wat? kapitalisme. Dwangbuis wat is dat nou? Weet ik veel. Joop, over wat, wat wil je zeggen? Over wat? Over het dwangbuiskapitalisme. Ja, ja, doe maar. Nee, ik ben, ik ben, nu ben ik geïntrigeerd. Kom maar. Drie zinnen. Nou, Nederland heeft geld te goed van Eén. Griekenland. Ja, ja één. één. Waar bemoeit Nederland zich mee? Twee. twee. Koppel als de donder het kapitaal los van het land... en laat het dwangbuiskapitalisme nou, het zelf oplossen. Super. Ik vond, moet eerlijk zeggen, Joop, je eerste twee zinnen aardig... De derde was je de buinhoop. Omdat je dan weer man. kapitalistisme... Nee, maar... ja, nou, nee, Jop. Nou, ja. Joppie. Ik vond het een heel onverwachte reactie. Ja, maar kapitalistisme... De stelling kapitalis ja, de een kapitalis kapitalis st st is. voor Joop en voor de anderen die het niet goed begrepen hebben. De stelling is dus... EU hey, blijft met je poot van onze porno af. EU hey, blijft met je poot van onze porno af. Het gaat dus niet over dwangkapitalistisme. Nee, kapitalistisme. Thijs! Thijs. Hey. Janne, goedemorgen. Ja, hey, tijs goedemorgen. Hey, tijs goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ben het nou eens met de stelling, uh, echte Janne? Mooi, ja, nou tijs en zeg, er is iets aan. boeiends over dan. Iets boeiends, ja. <laughs> iets boeiends, ja, ja, ja. Uh, ik heb een hele mooie reportage bij Poniums gezien. Van oh, ja. Jan Roos. Oh ja, ja, ja, ja is. Nou, dat is. mooi hoor. Ja, dus ja dat, dat, die, was, die was echt goed. Dus dus was, is weer alleen de VVD die weet, uh, die weet niet wat porno is. Nee, wat vond je van? Dat van? VVD Tweede Kamerlid, ja, Mark Verheijen, die zei van... Hoe zoek je dan porno op internet? Maar dat is een volwassen gezonde Hollandse jongen die niet weet hoe je aan porno komt op internet. Ja, of... Hij zat helemaal te kijken, hij denkt, Hè, wat is porno, wat is porno? Ja, wat is porno? Wat is porno? Nou, ik vind het ook wel weer Heel maar de stellingen, echt, Janne? Wat zeg je? Helemaal eens met de schrijver. Ah, netjes denk je wel. Heb je Vertel eens even wat meer over wat heb je gedaan? Helemaal niks. gewoon een tweede kamer die zei: maar waar haal je dan voor? Waar kijk je dan voor? Nee, maar wat het hele item? Ging het dan? Ging het Ik heb uitzending gemist. Het is leuk, we weten de mensen even wat je gedaan hebt deze week. is een uitzending gemist van donderdag of zo, weet je? Laat me met de behandelen in nieuws. Oh nee, ik heb gezien nieuws. Nieuws? Ja, daar ben ik. Yeah. Ah, ja, ja hey, ik heb een dwangbuis bij in mijn broek zitten. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, hebben, even wij dat we de bestelling nu. Hey, ik, heb, ik heb een dwangbuis in mijn Wacht dat? Ja. ja, doe maar lekker hoor. Ja hoor. Hey, ja, uh, porno is ja. natuurlijk een uh, entertainmentwereld, uh, zeg maar. Ik oh ja, die joh. Hey, je ja, ja, ja. Hey, uh, komt er ook nog twee dingen mee. Je komt er en verkrachtingen mee. Oh je je joh. Ook doordat, uh, ja, joh. Je ja. komt er ook mee dat mensen uh, niet meer kunnen presteren, zeg maar. Ja. Hé hey, uh, er uh, zijn, zijn, van, er van, zijn er toch uh, uh, vrij veel mensen... en uh, die denken dat die juist door porno en de, laten we zeggen, wat wonderlijke kijk op de menselijke seksualiteit... Ja, ja. die men daarvan krijgt, dat daar juist verkrachtingen ja. van komen. Omdat uh, gewone meisjes... Is ook het dus, dus, dus die mening van jou is niet helemaal onomstreden? Nou, die van jou ja, ook goed. niet. Nee, nee goed, ik, uh, ik vind dat niet helemaal waar. Want als je porno kijkt, dan, uh, dan heb je zelfs toch even je dingetje kwijt... Maar. en dan denk je helemaal niet om aangekomen. dingetje kwijt. Hey Niels, je hebt een uh, coherent oh, dat verhaal, jongen. Ja, ik heb een boord van het verhaal. Wat een geleute, zeg. Peter! Ja, hallo. Porno, porno vind, ik een recht, voor, vind ik een recht voor alle alleenstaande mannen. Hun hebben ook eens recht om een lekkere puddinglozing. Hé, huh? hey, maar dan uh, wij dan als gebonden mannen hebben wij geen recht op een leuke puddinglozing. Puddinglozing? <lacht> <lacht> um, ja, zijn nou weer alleen alleenstaande mannen? Wacht even, maar dat jij niet valt over puddinglozing. Ja, puddinglozing, puddingbug. Pudding. ik heb die shit allemaal al gehoord. Jawel. Ik, ik schrik daarvan. Puddingloosie. Puddingloosie. Ja. Gewoon eens een beetje geel Maar zie je muik. voor je dat je tegen je vrouw zegt, uh, meid, even een momentje, want er komt een puddingloosie <laughs> Ja, ja, ik puddingloos. Zoiets. Ja. Nou, ja. maar dan zegt de vrouw wel, jij presteert nog eens wat en beloof me over tien jaar dat jij nog die kwaliteiten hebt. Echt waar? En dan zei hij tuurlijk schatje, mijn pudding is voor altijd. Met je puddingbux. Ja. <laughs> Jongen, jongen Wat een geluk. Wat een gelosser. Eh, uh, Goedenavond. Ja Goeden hoor. Goedenavond wel. Wie met je? Klaar? een leuk Luxemburgse accent, Jan. Nee, dit is Duits. Oh, sorry. Hi, this is Dorman. Nee, uh, goedenavond. Uh, hey, ja. Goedenavond Werner. Zeg eens, doe maar, kom maar. Hup, porno. Ja. Ja. Hey, ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Goed, zo. We moeten er uh, gewoon vanaf blijven. Ja, ja Van alle regels, we moeten het gewoon lekker allemaal lokaal regelen. Het is veel beter. Ja, zeker. Uh, want uh, Amsterdam is wel helemaal eigenlijk... Uh, Veranderd. Het is al niet meer de stad zoals het was, waar uh, alles kon en mocht. Nee. Het wordt allemaal een beetje in elkaar gedrukt. Alles wordt minder, Wenner? Uh, ja, en dat is zonde voor de economie. Hè. De toeristen trekken er ook naartoe, natuurlijk. Ja, je ja, hebt gelijk ook. Nou, nou uh, uh, benner, dankjewel, dankjewel voor deze geworden. Uh, van... Ja, een grote <laughs> meeslepend. Uh, wat een geluid. Ik ben er klaar mee. Wat een geluid. Wat een geluid. Hoppakee. Naleuken na maar met die handel. Oh, de naleuk. Zo, Jan, dat was toch wat. Dan hadden we Alexander van Sassenloot tot Elsheim terug en naar beneden. En volgende week hebben we ook niet zomaar eentje. Nee. Van de SP, Jasper van Dijk. We zijn ook tegen de euro, maar toch ga ik voorspellen dat dat een heel ander gesprek wordt dan we vanavond hadden, Jan. Dat zou moeten komen. want die zegt ook dat alles komt door het dwangbuiscapacitalisis. Ja, dat wordt weer zo'n verhaal met sterke schouders, centjes afpakken. en weinig schuilgrot. En schuilkelders graven in de tuinen, geweringsschouten in de tuinen, zuurkoolwater. En het wordt allemaal weer uh, verdampt. Hebben we nog uh, wat reacties uh, oh. van internet, Jan? Wat zeg je? Ze, ze, zijn er nog mensen die ons aardig vinden? Uh, ze vonden jou voornamelijk uh, bijzonder zwak vanavond. Ja, dat, dat vind, ik niet, uh, vind ik niet waar, want ik vond dat je er was. Ik je was, was er was ik stond er en het was en mooi. Ik heb gegeven dat uh, ik ook weer Echte Jan. En, en bedankt voor het luisteren. Dag, dag Jan, allemaal. dag iedereen. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. De muziek had zelfs uh, heel positief werk in het stadion. Ja, ja, ja, Jan Heefskerk, volgens mij zit Jan Klem. Ja, een heel, heel klein stukje van Jan van Klem. Maar het. Hé, uh... hey, nee, maar luister. Je hebt weer een opmerkelijk geluid bij de hoekvlag van Utrecht. Ja, nou, vertel. Dan, dan zagen ze zich. Roos, Rooshuis op! Wat <laughs> verdomme!